Heer Manuël, zijn naam zal zijn, Heer Het woord aanhangen komt met name voor in Deuteronomium en in uh, Joshua. En ik wil ervan één tekst lezen uit Deuteronomium 10. En een beetje het vervelende van vertalingen is: dat je dat originele woord in het Hebreeuws d'Avak, aanhangen, in de hedendaagse vertalingen niet meteen komt. Ik heb daarom ook twee Bijbels bij me. De ene is de waarheid. En de andere is ook de waarheid. Maar in allebei de Bijbel staat het net ietsje anders soms. En dat is toch wel eens vervelend. Dus vandaar dat we ze allebei eh, hanteren. En ik zal daar straks nader op ingaan. Deuteronomium eh, 10 zei ik. En ik wil maar even lezen vanaf het twaalfde vers. Israël... Bedenk dus dat de Heer, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ons zag voor hem toont. Dat u de weg volgt die hij u wijst. Dat u hem liefhebt, hem met hart en ziel dient en zijn geboden en wetten die ik u vandaag voorhoud naleeft. Dan zal het u goed gaan. De Heer die vrij kan beschikken over de hoogste hemel en over de aarde en alles wat erop leeft. Heeft toch alleen voor uw voorouders liefde opgevat... en uit alle volken, juist u, de nazaten uitgekozen. Besnijd daarom uw hart en wees niet langer halstarig... want de Heer uw God is de hoogste God en Heer. Hij is de Grote en Almachtige, de ontzagwekkende. God, die hij handelt zonder aanzien des persoons... en is onomkoopbaar. Hij verschaft weduwen en wezen het recht... Neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Toon ontzag voor de Heer, uw God, dien hem. Wees hem toegedaan. Tot nog toe heb ik nog niet het woord aanhangen gehoord, maar dat woord staat hier eigenlijk, en ik weet niet of u de... Staat de vertaling bij u heeft, of iemand dat leest. Maar daar zou u dat kunnen lezen. Een ander woord, wat we nog niet, uh, wat we vandaag dan niet lezen, maar. Je hoort dat in Genesis, wanneer God zegt tegen Adam. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten, en zijn vrouw aanhangen. Dat gaan we straks lezen in Efeze 5, want daar geeft Paulus een eigen exegese aan. Waar ik met u naartoe wil, is uh, Lukas 16. Daar gebruikt Yeshua hetzelfde woord aanhangen. En Hij zegt dan in vers 13. Geen enkele knecht kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben. Of hij zal juist, en dan heb je het weer... Daar zou In de originele tekst zou daar staan aanhangen. En hier staat, op hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. En ik lees er even achteraan. En de fariseeën die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan. En ze haalden honend hun neus voor hem op. Vervolgens maken we de sprong voor we uiteindelijk naar één ...Korinthe toe gaan... ...naar Everse 5... ...we lezen vanaf het uh, 21ste vers... ...aanvaard elkaars gezag... ...uit eerbied voor Yeshua... ...vrouwen erkennen het gezag... ...van uw man als dat van de Heer... ...want de man is het hoofd van zijn vrouw... ...zoals Yeshua het hoofd is... ...van de gemeente... ...het lichaam dat hij gered heeft... ...en zoals de gemeente het gezag... ...van Yeshua erkent. Zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Yeshua de gemeente heeft lief gehad, en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden, en om haar en al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Zo moeten mannen hun vrouw lief hebben, als hun eigen lichaam, wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, Integendeel, Men voedt en verzorgt het, zoals Yeshua de gemeente. Want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. Daarom, komt de tekst weer uit Genesis, zal een man zijn vader en moeder verlaten en, en hier wordt dan vertaald niet aanhangen, maar zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. En Paulus geeft dan de verklaring. En dit mysterie is groot en ik betrek het op Yeshua en de gemeente. Tot zover deze schriftlezing. We gaan naar 1 Korinthe, nog niet even uh, hoofdstuk 6. Ik wil altijd eerst wat daarvoor beschreven staat kort belichten. Zodat heel duidelijk wordt waarom juist in hoofdstuk 6 dat gezegd wordt. Ik wil toch met u um, even wat uh, lichtpuntjes uit 1 Korinthe weergeven. om een indruk te geven. van wat dat nou eigenlijk voor gemeente was. En meteen in het eerste hoofdstuk. hoofdstuk schrik je eigenlijk wel een beetje. Als u leest vanaf. ongeveer. Uh, we lezen vanaf vers 11. Paulus was iets ter oren gekomen. Door Chloe's huisgenoten is mij verteld. broeders en zusters. dat er verdeeldheid onder u heerst. Ik bedoel. Dat de een zegt, ik ben van Paulus en de ander ik van Apollos en een derde ik van Cephas en een vierde ik van Yeshua. En we maken even een sprong, want Paulus die komt meteen tot de kern. Hij zegt dat het gaat om de boodschap van het kruis. De boodschap over het kruis is dwaarsheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het een kracht van God. En Hij gaat daarop verder in hoofdstuk 2. En hij zegt dan in het tweede vers over het kruis, ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Yeshua, de Messias, de gekruisigde. Bovendien kwam ik in al mijn zwakheid en ik was angstig en onzeker. De boodschap die ik, overtuig, die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest. Wat we dan lezen is uh, het hoofdstuk 3. Dat dus geeft ook zo'n inzicht over hoe het in die gemeente functioneerde. Broeders en zusters, ik kom tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Yeshua. Ik heb u melk gegeven, geen vastvoedsel. Daar was u niet aan toe en ook nu nog niet. Want u bent nog gebonden aan de wereld. Wanneer u afgunstig en verdeeld bent... Dan bent u gebonden aan de wereld. Dan leeft u toch als ieder ander. Want wanneer de een zegt, ik ben van Paulus en de ander, ik van Apollos... bent u niet als alle andere mensen. En dan komt hij in hoofdstuk 4 tot hoe hij de situatie eh, beoordeelt. Hij zegt meteen in, in vers 1... Men moet ons beschouwen als dienaren van Yeshua... aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. En is dat allemaal succes... Nee, we maken even een sprong naar wat beschreven staat in vers 9. Volgens mij heeft God ons, apostelen, de laagste plaats toegewezen, alsof we ter dood veroordeeld zijn. We zijn voor heel de wereld, zowel voor engelen als mensen, een schouwspel geworden. We zijn dwaas omwille van Yeshua, terwijl u dankzij Yeshua zo geweldig wijs bent. Wij zijn zwak, terwijl u zo geweldig sterk bent. U staat enorm in aanzien, terwijl wij worden veracht. Tot op de dag van vandaag lijden we honger en dorst, hebben we nauwelijks kleren. Worden we mishandeld, zijn we dakloos, zwoegen we voor ons eigen brood. Worden we bespot, dan zegen we. Worden we vervolgd, dan verdragen we het. Worden we beledigd, dan antwoorden we vriendelijk. Tot op het ogenblik zijn we het uitschot van de wereld. Het uitvaagsel van de mensheid. Dan komt hij in hoofdstuk 5, en dat komt al dichter bij de inhoud van hoofdstuk 6... ...tot ernstige mededeling van wat er in de gemeente speelt, vers 1. Het is algemeen bekend dat er een geval van ontucht bij u is... ...dat zelfs bij de heidenen niet voorkomt. Er is iemand die met de vrouw van zijn vader leeft. En, zegt Paulus, en u blijft maar trots op uzelf. Zou u niet eerder geschokt en bedroefd moeten zijn... En degene die dit doet uit uw midden moeten verwijderen. Dan komen we nu eigenlijk bij deze achtergrond bij hoofdstuk 6. En ik maak de sprong daar naar vers 15. Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Yeshua? Zou ik dan van de delen van zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt... Samen met haar één lichaam vormt. Want de schrift zegt, zij zullen één lichaam zijn. Dan komt de tekst van vanmorgen. Maar wie zich met de Heer verenigt, wie hem aanhangt, staat er ook weer. Wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. Ga ontucht uit de weg. Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan, tast het lichaam aan. Maar wie ontucht pleegt, zondigt tegen het eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest. Die in u woont en die u ontvangen heeft van God. En weet u niet dat u niet van uzelf bent. U bent gekocht en betaald. Dus bewijst God eer met uw lichaam. En als u nou een oudere vertaling zal lezen. Dan zou u ook hier achter lezen. Dus bewijst God eer met uw lichaam. En uw geest. Ik zei net al. Eigenlijk een beetje vervelend, al die vertalingen. Want we worden er soms toch net een beetje mee uh, in de war gebracht. Misschien heb je daar nooit last van. Maar zeker als je een preek maakt, moet je. Uh, ik ga altijd dan naar de grondtekst. Hebreeuws en Grieks. Maar als je die kennis niet hebt, moet je toch in ieder geval, uh, wil je uitleg geven, zeker meerdere vertalingen uh, klaarleggen. Want uh, het kan zomaar gebeuren dat een, bepaald, een bepaalde zinssnede er helemaal niet in staat. Dat zie je hier. En met name in het Nieuwe Testament komt dat door uh, de tekstwetenschap. Tekstwetenschappers die zeggen uh, in het algemeen, er zijn drie soorten, in hoofdlijnen, drie soorten... Uh, ...teksten van het Griekse, de Egyptische, de Byzantijnse en de Romeinse tekst. En het punt daarbij is dat door de eeuwen heen er ontzettend veel manuscripten verloren zijn gegaan. Maar niet die van Egypte. En zoals jullie weten, in Egypte regent het eigenlijk nooit... Dus die teksten, die manuscripten, die hebben daar het minste te lijden. Maar als wij de Statenvertaling nemen, dat is eigenlijk in hoofdzaak een weergave van de Byzantijnse tekst: Constantinopel, Europa. En dat is eigenlijk van de wetenschap een misleiding aan ons. Dus als wij, en met name doet zich dat bijvoorbeeld voor. Bij uh, Marcus, het laatste hoofdstuk. Daar zie je zelfs soms in bepaalde uh, vertalingen, zie je daar vanaf een bepaald vers niets meer staan. Er worden hele uh, teksten weggelaten. Waarom zegt de wetenschap? Omdat dat zijn de oudste teksten. En dat zijn dan Egyptische teksten. Misschien even een ingewikkeld verhaal. Maar toch is het belangrijk dat u dat eventjes nu opneemt. U leest daar misschien zo overheen. Um, vaak zie je in uh, vertalingen zie je teksten staan tussen haken. Als iets dan tussen haken staat, dan zegt eigenlijk degene die die vertaling heeft gedaan. Um, dit komt naar mijn idee, zegt dan die tekstwetenschapper, niet voor in de meest oorspronkelijke tekst. Terwijl als je dan bijvoorbeeld de statusvertaling neemt die misschien wel veel ouder is dan de Egyptische... maar toevallig zijn die teksten... omdat er een heel ander klimaat speelt in Constantinopel of in Rome... Eh, zijn verloren gegaan en die brengt dus iets heel anders. Nou, dat, Met die wetenschap gaan we toch even terug naar eh, 1 Korinthe 6. En gaan we zelf eigenlijk eens kijken... doen we net eigenlijk zelf of we wetenschappers zijn... Want de wetenschapper die moet dit werk ook doen. En gaan we eens kijken hoe aannemelijk het is. Waarom, juist op dat bij die laatste tekst, niet vermeld staat: bewijst dan God eer met uw lichaam. En waarom er totaal weggelaten wordt en met uw geest. Als je nou eens kijkt, waar we het vanmorgen over hebben: wie God aanhangt, wie zich met de. Heer verenigd, is één geest met hem, begrijp je eigenlijk niet waarom toch een tekstwetenschapper ervoor kiest, op basis van oudheid, waarom die dan toch niet kiest dat in vers 20 hij dat zomaar weglaat. Dat is eigenlijk best wel ernstig. Want wij zijn als mens, niet alleen lichaam, wij zijn als mens, als gelovige ook alleen helemaal geen psychen. Wij zijn als mens ook geest. En het zit eigenlijk al gewoon in deze tekst. Dat als wij tot geloof komen. Dan moet je eigenlijk van jezelf zeggen, zegt Paulus. Dat je in de geest ook net zo goed God moet gaan leren aanhangen. Daar kom ik straks op terug. Als we nou eens kijken naar dat woord aanhangen. Ik zei al. Dat is... Zo'n mooi woord, wat hoort bij het verbond. En ook zo kinderlijk eenvoudig. Aanhangen, dat kun je eigenlijk het meest letterlijk nemen. Stel eens voor: een, een kind heeft je een poosje niet gezien. Komt bij het thuis. Je hebt een vader die bij moeder. En het kind is zo blij. Springt er hierop. Die hangt als het ware jou aan. Zo is dat woord bedoeld. Ik heb best wel een kleine vrouw. Die doet het bij mij ook. Heerlijk. Heel intiem. Heel innig. En zo is het met God ook. Wat God wil. Is dat wij hem zo aanhangen. Zo intiem. Dat er als het ware gespeeld valt tussen te krijgen. Dat Hebreeuwse woord dat zegt davak. Dat gebruiken ze in het moderne Hebreeuws voor lijm. Dus devek. Is lijm. Als het ware een soort bisonkit. Wat je pssst, nooit meer los krijgt. Twee seconden lijm zou je kunnen zeggen. Krijg dat nog maar eens los. En God geeft daarin. En daarom las ik dat net uit Efeze 5. Eigenlijk zelf het voorbeeld. Want wat zegt Paulus? Een vrouw. Die citeert dan Genesis. Die zal zijn vader en zijn moeder verlaten. En zijn vrouw aanhangen. En Paulus die maakt dan eigenlijk daar de sprong naar Yeshua. Hij zegt eigenlijk precies hetzelfde zoals hij het in Filippenzen zegt. Yeshua heeft ervoor gekozen om zichzelf als het ware helemaal te ontledigen. Zich over te geven in de dood aan het kruis. Om zijn bruid voor zich te stellen zonder vlek en zonder rimpel. En wat zegt Paulus dan? Net op diezelfde manier. Zoals Adam... zich hecht moet hechten aan zijn vrouw... hecht Yeshua... zich aan de gemeente. Met één seconde lijn. Devek. En in het Grieks staat er eigenlijk... Een precies hetzelfde soort woord. Kolao. En jullie kennen dat woord best wel. collageen hoor je erin. Collect. Je brengt iets bij elkaar... Maar dan ook echt op zo'n manier dat het perfect is. Dus met andere woorden... ...in heel dat aanhangen wat wij leren vanuit het verbond... ...het oude testament van Deuteronomie en Jozua... ...wordt die lijn doorgetrokken naar Yeshua. Voor ons als model in de gemeente... ...zoals hij zich aan ons geeft... ...zo geven wij ons aan hem... En ook binnen een huwelijk aan elkaar. En daar gaat heel wat fout in de wereld. En daar gaat heel wat fout in een gemeente. Want wij verliezen o zo gauw dat beeld uit het oog. Wij zijn o zo gauw mensen van 1 Korinthe. Die zich bezighouden met heel andere maatstaven. En niet met die norm van Yeshua. Die zichzelf ontledigt. Daarom zegt Paulus al meteen van metaf aan, als inleiding op hoofdstuk 6. Mensen bedenken heel goed dat het bij het alles om het kruis gaat. Die weg die Yeshua ging, is ook de weg van ons. Als hij leidt, betekent niet dat wij aan het kruis moeten, zal ook ons leiden niet bespaard worden. Hij is in onze plaats gegaan. Waar wij worden opgeroepen om zijn voetsporen, in, zijn voetsporen te gaan. In hoofdstuk 4 zegt hij dan ook: wie zijn wij eigenlijk als apostelen? Mensen die nooit wat gebeurt, mensen die altijd in de wolken leven, mensen die altijd succes hebben, mensen die altijd het heerlijk hebben, mensen die altijd prachtige relaties hebben, mensen die het allemaal weten, mensen die 100% super gelukkig zijn? Nee dus. Nee dus. Want we hebben wel dat model van Yeshua. En hetzelfde wat Paulus beschrijft in 1 Korinther 6. Kan ons ook gebeuren. Yeshua zegt in Lucas 16. Of je hangt de ene aan. Of je hangt de andere aan. En we kunnen misschien heel laat doen over die valligeer. Die als die dat dan hoort heel honend doet. Maar hoe zit dat in ons hart? Zijn wij anders dan de fariseers, betere? Houden wij niet van geld? Of, om dichter te blijven bij 1 Corinthians 6. Hebben wij, zoals wij hier zitten, helemaal geen last van seksuele zonden? Zijn wij altijd onze man en onze vrouw helemaal toegenegen en zijn we daar helemaal loyaal aan? Volgens het model van Yeshua. Paulus zegt het heel, heel hard. Weet je het niet dat jij een tempel bent van de heilige geest? Ja, zegt dat lied. Ik weet, ik weet. Ja, ik ben een tempel. Maar misschien is ons handelen heel vaak... ...dat we eigenlijk net doen alsof wij geen tempel zijn. Want wat staat er in 1 Korinther 6. Je bent op zo'n manier tempel... ...dat je helemaal niet meer van jezelf bent... Daar heeft het alles mee te maken. Het kruis brengt eens en voorgoed een eind aan ons eigen ik. Het is eigenlijk zoals het in Romeinen 6 staat. Wij zijn niet meer ik. Ik bestaat niet meer. Want ik leef niet meer ik. Maar Yeshua leeft in mij. Dus in al ons denken over relaties in een huwelijk, over relaties in een gemeente, maar ten diepste ook in de relatie, zoals we denken, volgens 1 Korinther 6, in de relatie met God, is Yeshua, zoals, dat, zoals Paulus het zegt in Efeze 5, het model. Als Yeshua zich vernedert, wie zijn wij dan dat wij ons verheffen? Dat wordt zo makkelijk gezegd, Yeshua heeft alles voor ons gedaan. Maar we vergeten dat we dan zelf ook dezelfde weg moeten gaan. Wij moeten ons ook vernederen. Maar we brengen het heel dichtbij. Het kan heel moeilijk zijn. Je kinderen kunnen best in een moeilijke fase van het leven zitten. Die zeggen bijvoorbeeld tegen je, alles van wat jij zegt, wat u zegt, nee. En dan kan het oorlog zijn in een gezin. Of je man, of je vrouw. Je denkt goed. Het gaat allemaal zo goed. Laatst gebeurde er dat zomaar in één keer in onze familie... een dochter van een schoonzus en een zwager... een man... gaat met een ander weg. Drie maanden tevoren nog gedoopt. En wie zijn wij dat wij zeggen dat gebeurt mij niet? Maar dat moet ons wel brengen bij wat... eigenlijk de wil van God is, wat Yeshua zegt... ...wat zijn model is voor ons, voor ons in ons persoonlijk leven. En dat is soms best wel moeilijk. In een relatie kun je als man en vrouw heel verschillend denken. Het is heel fijn als je allebei op dezelfde golflengte zit. Maar soms gebeurt dat niet. En dan heb je het best moeilijk. Maar je kunt ook als echtpaar hier in de gemeente zitten... En misschien ook wel toch op sommige puntjes anders denken. Maar is dat erg? Als je maar vasthoudt aan het gebod... dat jij of u haar aanhangt. Hem aanhangt. Dat is het gebod. En anders doen we wat Paulus zegt. Zijn we net als mensen van de wereld. Gaat het niet meer... Is je vrouw niet meer zo leuk als, als ze in het begin was? Doe je man niet meer zo goed zijn best zoals hij in het begin zijn best deed? Hou het dan al een beetje op. Yeshua heeft gezegd, in de wereld zul je verdrukking hebben. Dus ook in je relaties, in je huwelijk, in je familierelaties, of waar dan ook, zul je verdrukking hebben. Er is in de Bijbel geen enkele reden om een einde te maken aan de relatie. Tenzij er sprake is van ontucht. Tenzij er sprake is van overspel. Zolang je man of je vrouw dat niet gedaan hebt... zul je altijd moeten proberen om de weg van het woord te gaan. Hechten. Aanhangen. En als je zo... bekijkt... wat er aan... statistisch gezien... Wat op dat gebied er aan problemen zijn, dan ligt dat er niet om. Eigenlijk allemaal een soort zelfde basis. Je vader of moeder hadden misschien al hechtingsproblemen. Die hadden misschien al een vader en een moeder. Of een van de twee. Die jou niet het gevoel gaven dat je de geliefde was. Dat je uniek was. En misschien heb u of jij of ik. Daardoor nu moeilijk, extra moeilijk om jezelf te hechten? Dat is geen reden om daarbij stil te staan. Het woord zegt dat wij daarin radicaal en dan ook radicaal het model moeten overnemen van Yeshua. En anders zal het levenslang ons op de een of andere manier. ...in zijn greep houden. Gebonden houden. Dan zal wat Paulus zegt... ...zal echt werkelijkheid de realiteit zijn in ons leven... ...dat wij op de een of andere manier... ...gebonden zijn aan de wereld. Gebonden zijn aan het wereldse denken. Als wij niet bereid zijn om in onze relaties... ...de weg van Yeshua te gaan... ...in ons denken... ...in ons spreken... ...in ons handelen... Dan, speelt dat dan heeft dat zijn grote negatieve effect in al onze relaties. Ook naar God toe. En dat heeft alles te maken met het geloof dat wij een tempel zijn van de heilige geest. Want de geest is de geest van Yeshua. En als Yeshua zichzelf vernedert, als Yeshua zichzelf ontledigt... wat zijn wij dan eigenlijk dat we anders doen... Ook al schuilt onze man ons verrot, ook al vindt onze vrouw ons niet leuk, hebben wij dan het recht om net zo te doen als hij of zij? Ik praat niet vanuit de situatie van makkelijk hoor. Besef dat goed, ik wil hier staan in een, in een positie die recht doet aan iedereen, die recht doet aan de werkelijkheid zoals de werkelijkheid kan zijn in de wereld. We staan hier voor een gebod van Yeshua en dat grijpt heel diep in. Het grijpt heel diep in dat wij niet meer van onszelf zijn. Want voor je het weet, handel je er wel naar dat je van jezelf bent. Ik wil toch nog even met u een zijlink maken naar een ander schriftgedeelte. En daar komen we zo hier weer op terug. Eén Colossense. Derde hoofdstuk vanaf het derde vers. Laat dus wat arts in u is afsterven, ontucht. Zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten, ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij, want om deze dingen treft God storen degene die hem ongehoorzaam zijn. Vervolgens nog 1 Thessaloniciëns, en dat komt er achteraan. Het vierde hoofdstuk. Ik lees even vanaf het derde vers. Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt, dat u zich onthoudt van ontucht, dat ieder van u zijn lichaam heiligt. ...en in eerbaarheid weer te beheersen... ...en dat u niet zoals de ongelovigen... ...die God niet kennen... ...toegeeft aan uw hartstocht en begeerte. De vorige keer zei ik in een preek... ...dat ik u eigenlijk een opdracht mee wou geven. Ik had een bepaalde stelling... ...en ik vroeg toen geen antwoord. Zeg, er, denk je maar eens over na... ...en als je er wat over wil zeggen... ...dan neem je maar contact op. Niemand heeft dat gedaan, dus... Ik neem aan dat het misschien oké okay was. Ik wil nu eenzelfde soort stelling doen. Begeerde. Ik denk op basis van het woord... dat je ook je eigen vrouw niet moet begeren. Moet je goed over nadenken. Moet je die hoofdstukken van Efeze 5... 1 Thessalonicensen, Colossensen 3... maar ook zeker... 1 Corinthe 6... Heel diep op je door laten werken. Met betrekking tot wat Yeshua eigenlijk doet. Als Yeshua zich ontledigt, wat doen wij dan in onze seks? Ja, het, is, het, het, het, het moet wel eens een keer gezegd worden in een gemeente. Wat is namelijk heel erg belangrijk. Mannen hebben uw vrouw lief. En hoe zit dat eigenlijk met begeerte? Ook van je eigen vrouw, van je eigen man. Wat dat betreft wordt er in het denken, binnen een gemeente, zonder dat daar woorden aangegeven worden, oneindig veel grenzen verlegd, onder invloed van de media, onder invloed van wat je ziet. Ik noem nog een ander punt, de zelfzucht, zelfzucht. Wat bedenk je daarbij aan? Om even bij de tekst te blijven. Zelfbevrediging. Onderzoek wijst uit dat, hoe, dat veel mensen dat doen. Veel mannen. Het heeft een hele diepe impact op je leven. Hoe dan ook. En eigenlijk moet er achteraan zeggen. En weet je dan niet dat je een tempel bent? En we zingen, ja, ik weet het, ik ben een tempel. Maar God zegt dan en handelt daarnaar. Of, om nog eens terug te komen op wat Yeshua zegt over het geld, je kunt geen twee heren dienen. Ook als gelovige kun je best veel zorgen hebben om geld. En ik denk dat Yeshua zich dat ook goed kan voorstellen. Hij is mens geweest net als ons. En toch is zijn boodschap ook op dat gebied heel radicaal. Als hij in zijn tijd mensen uitzond, zei hij niet... Jongens... Denk aan je portemonnee hè, dat je die bij je hebt. Heel dik vol doen. Want uh, nou, je maakt een verre reis... en uh, je weet maar nooit wat je tegenkomt. En neem vooral die koffer mee... En um, nou vier broeken want ja, we kunnen nergens onze broeken wassen en sokken die vraag je af nou zou dat nooit gestonken hebben maar dat, daar krijgen we geen antwoord op maar het gaat om het, het gaat om dat principe hè, wat Joshua ons wilde leren van wat is nou eigenlijk wat is nou eigenlijk je meester is de Heer ook de meester van je geld hoe zelfzuchtig zijn we we komen eigenlijk tot een afronding. Ik wil eigenlijk afronden met het woord van 1 Korinthe 6 met die vraag: weet je wel dat je een tempel bent? Weet je wel dat het erom gaat dat je één met God bent? Weet je wel dat je één met de Heilige Geest moet zijn? Want dat aanhangen doe je net zo goed met de Heilige Geest. En het probleem is, als je nagaat wat er allemaal over wat mensen fout kunnen doen in de relatie ten opzichte van de Heilige Geest. Feit is dat wij de Heilige Geest kunnen bedroeven. Feit is dat wij de Heilige Geest kunnen uitblussen. En dan is o oh zo gauw is bij ons het geloof weg... dat wij een tempel zijn van de Heilige Geest? Als u hier nou eens alleen was... en God was hier ook... en hij stelde aan u de vraag... weet je wel... dat je een tempel bent van de Heilige Geest? Zou u dan zonder schroom zeggen... ja, heer, ik weet het... uit genade ben ik een tempel van u... en ik ben daar blij mee? Zou u dat zeggen... Weet je, het is zo menselijk, om als alles goed gaat, naar ons idee, om dan blij te zijn. En om dan te zeggen, ja, ik weet het. Maar als het nou eens gaat, zoals in hoofdstuk 4 staat, of zoals net bij de lofprijzing Psalm 46 dik, eh, voorgelezen werd. Of zoals in Psalm 44 staat, we werden, u heeft ons met doogeloos vervolgd. Of wat voor lijden je ook hebt, dan is nog de opdracht aan ons om ons te hechten. Maar het is o zo menselijk om dan te gaan denken, ja, oh, nee het gaat niet zo goed hè. Maar juist dan moeten we doen. Juist dan wil de Heere God dat wij een tempel zijn van hem. Want hij is trouw en hij doet onze ontrouw. Wat doet hij met onze ontrouw? Hij is getrouw. Dus zijn aandeel van de zaak... ...blijft echt wel hetzelfde. Yeshua hecht zich wel aan ons. Maar nou is, ook, nou is ook het punt aan ons. En ook in het lijden. En ook in de moeilijkheden. En misschien zegt u... ...ja, en in die preek... ...heb u nou mijn moeilijkheden niet genoemd. Je moest eens weten... En dat vind ik best wel irritant. Niemand weet het hier. Breng dan ook die moeilijkheden bij de Heere God in het geloof dat je, je aan Hem wil hechten. Hoe moeilijk het ook is in relaties. Hoe moeilijk. Hoeveel verdriet je ook hebt. Want één ding is zeker: Hij helpt je. Misschien niet vandaag. Misschien heeft het een langere tijd nodig. Misschien gebeurt het niet op de manier zoals je zelf hoopt of verwacht. Maar hij doet het op zijn eigen manier. Laten wij vol geloof zeggen. Ja, ik weet. Ja, ik weet. Ik ben een tempel. Want Yeshua wil in ons wonen. En daarom zijn we een tempel. Halleluja. Amen.